die ik toen straks naar voren had gebracht, ik heb gezegd schijnbaar. Nee, ik, ik heb het niet over u specifiek gehad. Als ik die indruk heb gewekt, dan bied ik mijn excuses aan. Mevrouw Geuransson. Ja, voorzitter. Sorry. In uh, dat kader heb ik nog wel één vraag. En dat heeft te maken met het seniorenconvent, waar ik ook naar heb verwezen... Huh? waar geheimhouding is opgelegd. Betekent dat dat de geheimhouding daarvan er ook af is... Nog simpeler, mevrouw Geronson, we hebben dat, in dit soort zaken doen we dat vertraagd totdat het bekend wordt gemaakt. Dat is in mijn beleving daar ook afgesproken, dat heb ik ook van diverse deelnemers van het seniorenconvent gehoord. En daarmee was alles dus vanaf dat moment de persberichten en dergelijke openbaar. Dus ook daar vind ik, en daarom heb ik daar ook op de donderdag nog een nadere mededeling over gedaan, daar is de interpretatie, laat ik een mild uitdrukken, ongelukkig geweest. De interpretatie van wat er in het seniorenconvent is gezegd, ongelukkig geweest. Wat daar is gezegd, kan hier gewoon in de duiding gebruikt worden. Goed. Mevrouw Keurentsson stelde mij de vraag, meneer Kramer. Ik heb de vraag geantwoord. En het zowel meneer Demmers als ikzelf gaan nu een aantal uh, zaken vertellen. Ja? Maar ik reageer even op het aspect van geheimhouding. Ik heb u geduid dat het college krachtens de wet in beslotenheid vergadert. Maar dat natuurlijk de besluitvorming openbaar is en de duiding daarvan ook. We moeten het niet gekker maken. Ik, u haalt meneer Kramer. We kunnen daar straks even op terugkomen. En het is ingewikkeld om buiten de microfoon om te debatteren, maar we komen daar straks op terug als het u nog niet duidelijk is. Is dat goed? Ik had het net, de laatste citaat van mij ging over het college, niet over het seniorenconvent. Ja? Meneer Demmers. Hij doet het. Ja, dank u wel, voorzitter, dat ik het woord mag voeren. Um, ja. Om bij het begin te beginnen. Uh, alles en iedereen en plannen en procedures hebben een eigen werkelijkheid. Wij hebben uh, een aantal jaren geleden afgesproken... dat uh, de Watertoren-CV een aparte partner is in het geheel... Daar zijn ook afspraken over gemaakt en ook uh, als het gaat over de communicatie. Um, daar is wel eens een klacht geweest over het overleg wat de Watertoren-CV volgens contract zou moeten hebben met het college, met het gemeentebestuur. En op die klacht is een uitgebreid geschrift verschenen van een jurist van de gemeente Zandvoort. En de jurist die stelt dat Watertoren CV een uitermate belangrijke partner is voor de toekomst bij het ontwikkelen van het Watertoren gebied. Ik heb dat goed in mijn hoofd geschroefd. De manoeuvreerbaarheid van mij als wethouder als het gaat over het Watertoren gebouw, die geeft mij de ruimte om communiceren met de eigenaren van de Watertoren. In hetzelfde geschrift van de jurist staat... ...als wij niet voldoen of niet kunnen voldoen... ...aan een bepaald soort van overeenstemming... ...als we in een bepaalde impasse zitten, zoals nu. Als wij dan niet communiceren en tot overleg komen en een weg zoeken... ...voor het watertoren en het gebied eromheen... ...dat dat verder niet uh, van uh, realisatiemogelijkheden kunnen uh, voorzien. En daarom heb ik die communicatie uh, in een aantal mails... ...toen er spanningen ontstonden, heb ik die uh, geprobeerd weg te nemen. Dat is ook mijn taak als wethouder, om te zeggen van als er conflicten zijn waar de gemeente een belang in heeft, zoals uh, ik net uh, aangeduid heb, dat ik die conflicten probeer uh, weg te krijgen. Het gelijke speelveld, dat is een, uh, een uitdaging in deze. De uitgangspunten toen de tijd, er was al geen gelijke speelveld, omdat de rechten en plichten die in de koopcontracten en notariële akten staan... dat dat gelijke speelveld als er andere mensen mee zouden willen doen... in de ontwikkeling van het plein, dat die er niet was. U kunt niet om de eigenaren van de Watertoren heen. En zo wordt het ook in het geschrift van de Zandvoortse jurist neergelegd... van de gemeente. De gemeente Zandvoort is als het ware veroordeeld... om... ...tot een plan te komen of een realisatie te komen... ...samen met de eigenaren van de Watertoren. Het is dus geen uh, gelijk speelveld. Het is ook geen marktpartij. Het is een contractpartij. Vooral omdat de gemeente ook 50% meedeelt... ...in de winst bij renovatie van de toren. Um, ik voel mij nu als zijnde ik niet gehandeld heb volgens de notariële akten en de verkoopovereenkomsten en de afspraken. In 2009 of 2010 bij de klacht, bij die impasse, werd door de burgemeester gevraagd om afspraken te maken... ...en om de tafel te gaan zitten met de eigenaren van de toren. Om uit die impasse te raken. Nu ben ik om de tafel gaan zitten. En nu is het niet goed. Dat niet goed zijn komt... vind ik zelf... omdat we... eerst van de contractpartij uitgingen... toen het hele prijsvraaggebeuren van start ging... met horten en stoten. En dat er toen een nieuwe werkelijkheid is geschapen... van er is een gelijk speelveld. Een level playing field. En dat betekent dat niet de kansen gelijk zijn, maar wel de regels. Met die verstanden dat er geen externe factoren moeten zijn. Die externe factor, in dit geval, is de eigenaar van de watertoren. Dus daarmee heb je bij de ontwikkeling van het gehele gebied... wat voorgeschreven is door de Raad, integraal, toren en plein tegelijk... Heb je geen gelijk speelveld meer. Dus. was het de bedoeling. om een gelijk speelveld te maken? De eis. waar wij als gemeente. eigenlijk niet zoveel van doen hebben. want dat is tussen inschrijvers en financiers onderling. Het gelijk speelveld, de eis. die werd gesteld over de 3000 vierkante meter. we hebben de andere inschrijvers de kans gehad. Meerdere malen om een gelijk speelveld te maken. En dat betekent dat de andere inschrijvers, naast uh, meneer de graaf en uh, Springtij, als die die 3000 vierkante meter hadden kunnen realiseren binnen of buiten bestemmingsplan, maakt niet uit, dan had er een gelijk speelveld geweest. Dus je kan zeggen: er is geen gelijk speelveld. Want door de contractuele zaken, je kan ook zeggen, er had een gelijk speelveld kunnen zijn als die andere twee hadden gezegd, wij gaan ook mee met die 3000 vierkante meter. Dus we zijn eigenlijk van een bepaalde werkelijkheid uitgegaan. de Demmers, ik onderbreek u even. Ik merk dat het achter in de zaal onrustig wordt. Ik verzoek u echt, net als deze raad, zich in te houden en niet te reageren. Wilt u dat doen? Ja? Dank u wel. Het had Demmers. Zo, dus dat is, uh, ik hoop dit uh, goed uh, uitgelegd uh, te hebben. Um, ja, die geheimhouding. We um, zijn een, een cruciaal feit uh, binnen uh, het uh, collegeberaad. Uh, dat heeft mij doen besluiten om te zeggen: van uh, ik dien mijn ontslag in. Uh, ik kan hier verder niet over uitweiden. De voorzitter die heeft gezegd uh, dat moet nou eenmaal en het is besloten. En uh, er gaat uh, niet over gepraat worden wat daar daadwerkelijk gebeurd is en gezegd is. Dat is tot daar en toe, maar er is ook het een en ander opgeschreven. Ja, dat vringt een beetje met uh, hetgene wat de voorzitter, fractievoorzitter van de VVD zegt. De ondersteunen moet boven. Dus dat vringt uh, allemaal een beetje. Um, ik kan nog over andere zaken ook uitweiden. Uh, maar zoals gezegd in het geschrift wat ik uh, de raad heb doen toekomen. Dat zijn eigenlijk onderdelen die eigenlijk uit het uh, uh, collegeoverleg komen wat geheim is. Ik wil wel nog even terugkomen op de term duiding. Duiding grijpt terug op een eerdere situatie of gesprek. En nu is in de nadere duiding van het ontslag van de heer Demmers... komen een aantal gevolgtrekkingen en conclusies voor... die in het collegeoverleg naar voren zijn gekomen. Dus ik heb ernstig mijn twijfels... of die uh, vijf, zes uh, gevolgtrekkingen en conclusies... die in de nadere duidingsbrief zijn geschreven... of dat niet buiten het pad is gegaan... ...van de geheimverklaring van de collegevergadering. En omdat ik daar twijfels over heb... ...kan ik niet op een aantal zaken ingaan... ...zoals die in de nadere duidingsbrief geschreven zijn. Het enige waar ik op in kan gaan... ...dat is dat ene feit waar ik u niet van op de hoogte mag brengen... ...en waar ik wel op kan ingaan wat in de nadere duidingsbrief staat... ...de bijzondere positie van de Watertoren-CV... En dat heb ik zojuist gedaan. Voorzitter, ik denk dat het voor deze termijn voldoende was. Dank u wel, meneer Demmers. Als er vragen zijn misschien van de raadsleden, die u graag beantwoorden. Zijn er vragen ter verduidelijking of anderszins? Meneer Huynsen. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nogmaals mijn excuus voor mijn interruptie van daar terug. Dat was helemaal niet netjes van mij... Ik zal dat ook niet meer doen. Als we het hebben, meneer Demmers, over een gelijk speelveld. U noemt dat echt... Uh, u grijpt dat echt aan. Ik meen me te herinneren, en ik, ik weet niet exact meer wanneer... Uh, ...maar dat in het begin van de ontwikkeling, toen de andere partijen bijkomen... ...dat u het had over een omgekeerde openbare inschrijving. We hebben dat toen als coalitie ook besproken, van nou, we maken dat een... een, een, een... Een openbaar proces. Drie architectenbureaus mogen zich daarvoor inschrijven. Hoe verklaart u dan het feit dat u één partij daar excessief in mee beweegt en de andere twee partijen niet? Goeie vraag. De andere partijen hebben, wij, hebben mij wel benaderd om gesprekken over het... ...het plan of het plein of de toren uh, te voeren. Daar ben ik niet op ingegaan. Maar wel op een aantal vragen uh, van uh, de Watertoren-CV. Waarom? Omdat wij ooit afgesproken hebben... ...dat het een uitermate belangrijke partner is... ...en zonder die partner geen integraliteit... ...wat u als raad heeft afgesproken. Toren en plein tegelijk. Daar moet ik nog aan toevoegen... Dat mocht u een en ander kunnen destilleren uit die mails. Het gaat alleen over de toren. En niet over de plantselectie. Ik heb me expres over, bij de plantselectie heb ik me daar buiten gehouden. Ik heb met de ambtenaren, en dat ze waren niet de domste, heel goed overlegd. Ik heb me niet bemoeid met de waardering, met de punten... Uh, ...met uh, wat dan ook, wat bij een beoordeling naar voren zou kunnen komen. Daar heb ik me verre van gehouden. En als het dan nu uh, zo ligt dat uh, ik op enige wijze de besluitvorming zou hebben beïnvloed... ...dan is dat nooit geweest over de planselectie of het plein. Het ging over de toren. En ik, en dat, uh, dat vind ik dan zelf dat die toren heel belangrijk is, want dat sleept al 25 jaar... om dat ding een aardig representatief uitz uh, uh, aanzien te laten krijgen. En uh, die andere argumenten die ik uh, heb om meer met de Watertoren-CV te praten... als met die andere uh, inschrijvers, hoewel ze dat wel gevraagd hebben... komt neer op het feit dat zij over een plein gingen... En niet over een toren en de pleinplanselectie heb ik verre van mij gehouden. Dank u wel. Andere nog? Meneer Kramer. Meneer Paap, ik heb u gezien. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Je probeert op zo'n moment een nadere duiding te krijgen. Daar is de heer Demmers ook mee bezig. Maar eigenlijk, nu, wat we nu horen, is continu het verhaal dat er geen gelijk speelveld is. En eigenlijk doet hij ook, uh, ja, geeft hij ook aan dat het college daarvan op de hoogte was. Uh, hij kan niet zeggen of dat, hoe dat besproken is, maar in ieder geval doet hij wel die, die suggestie. Bij de interruptie, meneer Kramer, ik heb uh, meerdere malen aangegeven uh, dat de positie van de Waardetoren-CV heel belangrijk is als het gaat over integraliteit. Dat is één. Dat weet het college, heb ik ook gegeven. En als u het op schrift wil hebben... Ik heb op 10 juni is er een uh, correspondentie geweest tussen de heer Beelen en meneer De Graaf. Dat ging over welstand. Maar de, de uitleg daarbij voor hoe de positie in elkaar stak van meneer De Graaf... dat heeft hij uitgebreid uitgelegd in uh, twee, drie A4'tjes achter die mail aan. Dus meneer Beelen wist precies hoe de zaak in elkaar stak... Hij heeft daar geen mening over gegeven, want hij was bezig met welstand. Maar diezelfde mail, met de complete uitlag, inclusief de 3000 vierkante meter... die heb ik doorgestuurd naar de gemeentesecretaris met de opmerking... of ze het door wilden sturen naar wethouder Kuipers en wethouder Bluis. Meneer Kramer, dat was uw vraag. Nee, mijn vraag moet ik nog stellen. Want kijk, als hij, de heer Demmers, van mening is... en nu blijkt dat ook het college daar volgens de heer Demmers van op de hoogte is geweest... ja, waarom zijn dan die andere partijen, zeg maar, nooit... Eh, of tenminste, is dit nooit met de gemeenteraad gedeeld? Kijk, we gaan een heel proces in waar ook partijen kosten gaan maken. En als het blijkt dat één partij dan, zeg maar, een, een, een, een voorrangspositie heeft... Hè, of een bijzondere positie, als u dat zelf eh, zegt... Waarom heeft u dat dan niet eerder met de gemeenteraad gedeeld? Dan had er toch een heel ander proces moeten worden ingestoken. Ja, maar al de, uh, sorry voorzitter, maar alle, do, alle documenten die over de positie gaan van uh, de Watertoren CV... die zijn openbaar en die zijn bekend. Dat is één. Ten tweede, uh, het, dat correspondentie die ik dan... Uh, Waar je een of andere onoorbaar uh, uh, correspondentie over zou kunnen hebben. Dat is alleen over de toren. Ik heb niet over het plein wat gezegd en het ging over de planselectie voor het plein. Daar is het over gegaan. Die toren, ja, die kwam was eigenlijk zeker in het begin niet in beeld. En dan even die nieuwe werkelijkheid die toen geschapen is, het is een open zaak. Maar ik kan het niet open en transparant doen als de integraliteit, toren en plein tegelijk ontwikkeld moet worden. Daar kan ik als wethouder niet omheen. Dan moeten we nu zeggen, dit is toch een raadsvergadering. We willen een open en gelijk speelveld hebben, maar dan komt u ook op een andere procedure. Laat die toren zitten en we gaan alleen over het plein praten. Want dat plein dat is gemeentegrond en daar kunnen wij... Uh, ...alle procedures en regels voorstellen. Maar als u zegt het plein en de toren tegelijk... ...dan komt u in het traject terecht van eerdere afspraken en notariële akten... ...waar ik niet omheen kan... ...en wat een, een juristen van de gemeente zelf naar de Waardertoren-CV hebben geschreven. Ik ga het niet nu nog een keer zeggen... ...want dan ga ik het voor de derde keer zeggen. Dat zou u toch ook niet willen, voorzitter? Dank u wel, meneer Demmers. Meneer Kramer, aanvullende vraag nog? Ja, wellicht ter bevestiging, maar wat de heer Demmers nu schetst... is dat er dus geen open en transparant uh, proces is uh, gevoerd. Dat uh, is niet waar. Het proces is open en transparant gevoerd. De beoordeling was transparant. De puntentoekenning uh, was transparant, naar mijn weten. Het is met beste uh, bedoelingen en beste uh, inzichten en specialisten gedaan... Alleen de zaak dat de Watertoren CV een andere positie heeft als de andere inschrijvers, dat is open, dat is bekend. Dat staat in allerlei documenten, vanaf 2005, 2007 al, dus dat is ook open. Dus er zijn een aantal mensen die hebben zich niet goed gerealiseerd of die, die documenten of die notariële akten, die waren zeker van het netvlies af. Maar dat is open, dat is niks geheims aan over de geschiedenis van de Watertoren en de afspraken die gemaakt zijn. Dus dat is ook open. En als je zegt van gelijk speelveld, gelijke regels, zonder externe factoren, moet u alleen het plein doen. Of ieder voor zich inschrijver moet 3000 vierkante meter ter beschikking stellen om die toren te kunnen renoveren, dan heeft u ook een gelijkspelveld. Maar iets ertussenin, dat is geen gelijkspeelveld. Dank u wel, meneer Demmers. Meneer Kramer, tot slot. Ja, laatste vraag. Um, uh, de heer Demmers komt nu weer met die 3000 uh, vierkante meter gebruiksoppervlak... Uh, wat gerealiseerd moet worden voor de watertoren. Maar wanneer heeft hij dat dan als kader aan die andere partijen meegedeeld? Ik heb... Ja, dat is een goede. Maar dat heb ik dus niet gedaan, die 3.000 vierkante meter, ingebracht. Die hebben de partij, uh, Watertoren CV heeft dat ingebracht. Ook bij de andere inschrijvers. Want het is niet de taak van de gemeente om tussen twee of drie particuliere partijen grondclaims neer te leggen. Of ze nou, of, nou van de gemeente is of niet. Het ging over de procedure en de keuze. En het gaat niet aan om bij de gemeente te, als gemeente of als wethouder te gaan pressen... van jij moet 3000 vierkante meter doen, want anders doet hij niet mee. En jij moet die 3000 meter, vierkante meter laten vallen, want anders doet hij niet mee. Dat is de taak van de gemeente niet. Dat moeten ze onder elkaar zoeken. En als dan op enig moment de boel struikelt, als het gaat over de integraliteit... Dan mag de wethouder of de gemeente die mag zich daarmee bemoeien en die mag zeggen, kunnen we daar nou niet uitkomen? Nou, dat mag. En kunnen we die overwegingen, als het over die integraliteit gaat, kunnen we die overwegingen ook meenemen binnen uh, het bestuur hier of binnen de ambtenarij? Nou, en dat is gebeurd. En dat moest wel, want de eis was weer integraliteit. Ik kom me niet, als ik dan de documenten zie, en uh, over de, mijn integriteit komen we misschien later nog te spreken, uh, kan ik niet inzien en niet begrijpen wat deze wethouder fout heeft gedaan gezien de documentatie die al heel lang bekend is bij iedereen. Voorzitter, ik laat het hierbij. Dank u wel meneer Demmers. Meneer Paap, meneer Paap voldoende, meneer Berensen. Meneer Demmers, u mag nog even blijven staan. Oh, ja. maar meneer Beertsen wil u nog een vraag stellen. Ja, voorzitter, ik heb toch nog twee vragen. Um, ik heb net al gezegd van um, er is duidelijkheid kennelijk over de interpretatie van uh, wat nu precies de positie is van de Watertoren-CV... Daar is duidelijk, heeft daar wethouder Demmers, heeft er, of meneer Demmers moet tegenwoordig zeggen, heeft daar een andere, een andere zicht op als de rest van het college. En waar ik net al even naar, aan refereerde is van, is zoiets dan niet in het college verder besproken om te zeggen van, wat is nou eigenlijk onze rol precies in de, ten opzichte van die bijzondere positie van de Watertoren-CV? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag, eh, dat heeft toch te maken met die 3000 meter, want eh, ik kom daar toch nog even op terug. U zegt, van dat is in feite niet de rol van de wethouder of van het college om dat mee te geven aan de raad. En dat vind ik een beetje eigenaardig. Omdat ik heb op, eh, zoals het bij mij is overgekomen, maar ik ben er natuurlijk pas later ingevallen, is... Bij de kaderstelling van eh, eh, het gebeuren rond de Watertoren en de Watertorenplein... is er aangegeven integraliteit. Toen was er helemaal niets bekend over die 3000 meter. Eh, ik heb op 28 juni, heb ik u tot driemaal toegevraagd van eh, lag er in het begin een toezegging van de watertoren CV om zich te conformeren aan de uitspraak van de Raad. Toen was die 3000 vierkante meter, was op dat moment al wel bekend of niet bekend. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat wij als raad... Eh, akkoord gegaan waren met die koppeling... integraliteit en minimaal 3000 vierkante meter... want dat houdt namelijk, en dat ligt kennelijk nu ook zo... dat ligt een heel gevoelige claim in feite op welk plan er uitgevoerd wordt. Dus ik wil daar, toen op 28 juni heb ik daar tot drie keer toe geen antwoord op gekregen... en ik wil daar nu eigenlijk wel een antwoord op hebben... Lag er een toezegging van de Watertoren-CV in het verleden, schriftelijk dan wel mondeling... dat men zich zou kon volledig conformeren aan de uitspraak van de Raad... los van die 3000 vierkante meter, of lag die er niet? Uh, de water, ja, ja, de, wa uh, ja, de Watertoren-CV heeft altijd uh, uh, al, op, ook met projectleider Euber de Jong in de tijd... toen was het wel 4500 vierkante meter hebben we altijd gezegd, wij gaan voor een haalbaar plan. En als er een plan komt wat onhaalbaar is, dan doen wij niet mee. Toen heb ik hier in het openbaar gevraagd aan meneer De Graaf. Die was het inspreken, geloof ik. En ik zeg, ja, onhaalbaar plan. Wat is dat dan? Onhaalbaar. Kunt u dat uitleggen? Wat zijn de kosten? Wat zijn de opbrengsten? Wat zijn de bouwkosten? Wat zijn de stichtingskosten? En wat heeft u tot nu toe uitgegeven? En hoeveel denkt u dan? Ongeveer uh, te verdienen met het bouwen van een x-aantal woningen of appartementen of whatever. Om dat, uh, die toren te kunnen renoveren. En wat zijn dan, wat zijn dan de kosten? Daar heeft de Watertoren-CV een duiding gemaakt. Nou, vind ik een rot woord. Maar die heeft gewoon netjes in de spreadsheet uitgelegd wat de kosten en de mogelijke opbrengsten zou kunnen zijn van uh, de bebouwing rond de toren. En daarmee de toren renoveren. Dus zij zijn vaak uitgegaan van dit is onhaalbaar. Nou ja, hoe dan? Nou, dat is uitgelegd. Dat is natuurlijk, als het bij de raad bekend is, is dat ook bij het college bekend. En 30 maart zitten we allemaal bij elkaar. En toen is die 3000 vierkante meter ook naar voren gekomen. Dus uh, ik zie niet in waarom uh, zo'n eis van... Uh, Rondom de toren iets te bouwen en daarmee de renovatie goed te maken. Uh, waarom zo'n ijs dan raar is? De projectleidster heeft vol hier in de vergadering gezegd. Het moet wel zo zijn dat in de integraliteit. de eigenaren van de toren niet met financiële kleurscheuren hieraf moeten komen. Nou, dus dat is bij de raad bekend: dat daar een aantal vierkante meters bebouwing omheen moet. Dan zal ik nog een keer wat zeggen. Toen in de tijd van meneer Bierman, dat is al een tijd geleden, maar dat was natuurlijk wel zo. En die kwam ook een beetje in de problemen met het hele verhaal. En toen uh, uh, waren er uh, schadeclaims, uh, rechten, raad van staten. Nou zegt de raad van staten, weet u wat het is? Er is u als waterkoren cv, is er u een kans opnomen. Niet het recht op realisatie. Maar wij uh, gaan als Raad van State tegen de gemeente Zandvoort zeggen. Dan nou krijgt u een nieuwe kans als die footprint niet groter mag. Dus wij leggen een wijzigingsbevoegdheid neer ten zuidwesten van de toren. Waarbij u een markeringspunt kan bouwen met uh, maximaal 23 meter hoog. En uh, die wijzigingsbevoegdheid, dat moet u dan maar onderhandelen met de gemeente. Wat voor grondprijs grondprijzen u daarvoor moet betalen. En die aantal eisen die er gesteld worden aan een wijzigingsbevoegdheid... dat zijn dan minder dan bij een nieuw bestemmingsplan of een bestemmingsplan wijziging. Maar dat is ook nog een hele eis. Maar in ieder geval heeft het Watertoren Cv toen een nieuwe kans gehad. Dus als dat allemaal zo verkeerd was, dan was dat allemaal niet zo gebeurd. Is er nog iemand die een prangende vraag heeft? En dat is, het zegt nog één keer dan uw vraag. Zal ik u helpen, meneer Berendsen? Volgens mij heb ik op mijn eerste vraag nog geen antwoord gekregen. Ja. En dat is zeg maar het interpretatieverschil wat er kennelijk bestaat tussen u en de rest van het college ten aanzien van de positie van de Watertoren CV. Ja. En, uh, en ja, of, dat, of, dat, of dat ooit eens een keer zeg maar, in het college heel nadrukkelijk is besproken. Want dat, ik zou me voor kunnen stellen dat dat wel aan de orde is geweest. Uh, sumier aan de orde geweest, maar niet echt doorgeakkerd. Want ik heb uh, de informatie die ik daarover had, die is gedeeld met een uh, projectleiders, ambtenaren en met uh, architecten. En uh, gedeeld uh, is uh, gecommuniceerd met gemeentesecretaris... En uh, de andere collegeleden ben ik van uitgegaan dat zij, ook gezien de geschiedenis, want de heren zitten in ieder geval twee die dat al, uh, ook al twintig jaar volgen, dat die dus uh, op de hoogte zijn van het feit dat ze een bijzondere positie hebben. Maar uh, de integraliteit en alles wat daar verder aan hangt, uh, dat heb ik wel doorgegeven, maar is niet uitgebreid besproken. Oh, ik mag niks zeggen daarover. In algemene zin, meneer Demmers, kunt u dat wel zeggen, denk ik. Dat heb ik net geprobeerd uit te leggen. Maar dat is voor de meeste mensen volgens mij al begrepen. En ik twijfel of u soms hoort wat ik zeg. Meneer Demmers. Ja? Voorzitter, als ik daar nog op mag inhaken. Wat is nou precies de reden dan geweest dat u bent weggestuurd? Daar kan ik niet over uitweiden. Ja, dat vind ik ook vreemd, want ik heb juist gevraagd, uh, de, uh, meneer Demmers, u heeft uw verantwoording genomen en is afgetreden. En, en, en uh, heb ik heb gevraagd, hoe is dat proces precies verlopen? En dat heb ik gevraagd, zowel aan de heer Demmers als aan het college. En het is natuurlijk raar, dat je in deze vergadering hier geen antwoord op kan krijgen. Ik vind het toch heel, dat het gewoon duidelijk moet zijn, hoe dat proces precies verlopen is. Daar is wel niks geheims aan. Meneer Demmers, behoefte om te reageren? Um, ja, ik heb wel behoefte om te reageren. Want ik heb al eerder gemeld dat er een aantal gevolgtrekkingen en conclusies. Die in uh, de brief staat van de burgemeester, portefeuillehouder, integriteit. Dat die teruggrijpen op een collegevergadering. En daar ben ik het dus niet mee eens. Want dat vind ik. ...dat hij buiten de vergadering gevolgen, gevolgen, trekkingen en conclusies heeft gemaakt... ...wat hij eigenlijk volgens artikel 272 wetboek van Strafrecht niet had moeten doen. Dus als ik daar nu op inga, meneer Paap... ...dan maak ik eigenlijk in mijn ogen, misschien zie ik het een beetje te scherp... ...maar een duiding is teruggrijpen naar eerdere communicatie of beraadslagingen... ...of handel of nalaten. En dat is nu gebeurd... In die, in die nadere duidingsbrief. Als ik daar dus op inga, dan ga ik dus, um, ga ik dus zelf ook op zo'n geleidend uh, pad zitten. En daar, daar heb ik geen trek in. Dus eigenlijk is het heel belangrijk om nu, wat de voorzitter gezegd heeft... een pleidooi gehouden om het geheim en besloten te houden... Uh, daar gaan wij dus met z'n allen in mee. Dus dat betekent dat ik er niet over kan verklaren. Ja, maar ik kan voor... daar niet over verklaren. Wat, voorzitter... u wel, ja, wat u wel kan doen, misschien, uh, de hele zaak... maar dat hangt ook weer van de voorzitter of uh, portefeuillehouder Integriteit... dat u zegt, meneer Demmers, u kunt uw hangpunt verklaren uit die collage, uh, collegevergadering... waarom u exact bent opgestapt. Dan kan u dat in beslotenheid doen. Maar dat lijkt me ook geen goeie, want dan uh, zijn we weer niet. Uh, zijn we zo volgens meneer Tonen. zijn we weer bezig met achterkamertjes. En dat zouden we toch niet willen. Nou, dat zou, dat zou ik ook niet aan meedoen. Voorzitter, ja, maar, maar het, is, uh, het, het gaat er hier juist om. hoe is die proces gewoon verlopen? Ja. En als we daar niet kunnen over discussiëren. dan begrijp ik niet wat ik hier doe. Ja, maar maar daarom... dat is het belangrijkste juist plaat, van alles. Stelt u de vraag aan mij of aan, nou, aan, aan, aan uh, de heer Demmers? aan de heer en straks aan het college. Ja, ja nou, die, ik, daar ik zal ik daar nu... namens het college op ingaan. Dat heb ik u net toegezegd. Kan ik, kan, zal ik, voorzitter, het laatste wat ik over die geheimhouding en alles annex uh, kan zeggen. Ik heb al iets belangrijks gezegd, hè, hoe ik daar uh, tegenaan kijk. Maar um, ik heb van tevoren ook met andere mensen overlegd, ook binnen dit huis. Uh, jij... Ik, meneer Demmers, wethouder Demmers, oud-wethouder Demmers... ...oud-oud-wethouder Demmers... ...die kan zich niet goed verdedigen als die geheimhouding erop blijft zitten. Ja, en die zit er nog steeds op. Dank u wel. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, ik vind dit toch een lastige situatie... ...omdat ik duidelijk u als voorzitter heb gehoord dat die geheimhouding wat u betreft niet uh, is... Anderzijds krijgt u wel aan uw adres uh, beschuldigingen... dat u wel die geheimhouding uh, schendt van de heer Demmers. Dus ik snap niet zo goed waarom de heer Demmers zich dan zo door het slijt laat halen. Waarom hij niet nu gewoon open en transparant is over hetgene wat er is gebeurd. Waarom laat u zich zo... Ja. U, u bent de enige die nu uw mond houdt. Ja, omdat ik me niet op een vlak wil begeven. En dat betekent dat ik ga uh, specifiek, concreet, gaan melden... wat er in een collegeoverleg... Uh, gezegd is, CQ, wat in het verslag staat. Nou, daar brand ik mijn handen niet aan. En uh, het zou heel prettig wezen als dat uh, geheimhoudingsgebeuren van het college, en u wilde onder, onderste steen boven hebben, als het college dat eraf haalt. De raad, die kan in meerderheid altijd zeggen: van we heffen de geheimhouding op, maar in dit geval, en dat geldt ook voor. Uh, Intern beraad waar persoonlijke beleidsbeslissingen naar voren komen en de bijbehorende aantekeningen, behalve als het enigszins objectiveerbaar is. De enige die dat eraf kan halen, dat is het college zelf, zeker de portefeuille houden, integriteit. En zolang dat niet gebeurt, ga ik het niet zeggen. Nou, de interruptie voorzitter, dan gaat u weer vijf minuten schorsen met het college en dan haalt u een geheimhouding eraf. Dank u wel, meneer Paap. Maar ik zag al meneer Mettes eerder of meneer Beelen. Meneer Beelen. Uh, voorzitter, hartelijk dank. Ik heb één vraag aan de heer Demmers. Want ik heb uw betoog gehoord over de bijzondere positie van de Watertoren-CV. Maar zou u dan, om ook even het woord duiden te gebruiken... de verhouding tussen de Watertoren-CV en Sprinter-architecten kunnen duiden? Want als u het heeft over een, een uh, gelijk speelveld en u heeft het over de bijzondere positie van de Watertoren-CV... Dan, dan vraag ik me af hoe u dan ziet dat de Watertoren-CV en Sprintij... als het ware als één partij op een gegeven moment opereerden... en u met de Watertoren-CV wel dat intensieve contact heeft gehouden. Ik vraag u dus, kunt u de, de verhouding tussen Sprintij en de Watertoren-CV duiden... en uw contacten daarin? Um... Ja, in eerste instantie ging de vraag uh, bij het wop natuurlijk over mogelijke contacten... die niet oorbaar zouden zijn met uh, één of meer inschrijvers. Uh, de inschrijver is Springtime. springtijd heeft geen contact gehad, behalve het e-mail gebeuren... Uh, één of twee dagen voor de besluitvorming... waarbij uh, Springtime mij een brief heeft, heb, heeft geschreven... En die brief is de volgende dag naar de raad gegaan. Daar heb ik geen commentaar op gegeven. Dat is het enige schriftelijke contact wat ik met Springtij heb gehad. En overigens, overigens moet, ik u, moet ik u meedelen... dat de financiers van de andere uh, twee partijen... in ieder geval één, dat die ook als een combi optreden. Dus één inschrijver die heeft... Eén financier die treedt als combi op en de andere partij die treedt wat minder op als combi, met, als financier en bouwer. Ja, ik zie u neeschudden meneer Beelen, dat, dat, dat wil ik nog graag dan even horen. Vo voorzitter, ik, meneer wilde, Beelen. Ja, de vraag, ik zal de vraag nog even wat duidelijker stellen dan. U, zit, u bent wethouder um, en de Waterstoren-CV heeft in uw ogen een speciale positie. Nee, niet in mijn ogen, want nu gaat u mijn woorden in mond leggen die okay. ik niet gezegd heb. Dit is volgens authentieke notariële afdelingen. Meneer Demmers, meneer En het is ook meneer geschreven Demmers. door een meneer jurist, jurist, meneer jurist. Meneer Demmers, meneer ja. ik heb u niet het woord gegeven. Meneer Belen is een kort aanloopje aan het nemen voor de nadere duiding van de vraag. Daarna mag u reageren. We hebben afgesproken in eerste termijn dat we elkaar ruimte geven en laten uitpraten. Ja. Ik ben daarin mild geweest. Want ik snap ook dat ik meebeweeg, maar nu wil ik het even niet meer. Meneer Beelen. Dank u wel, voorzitter. Nogmaals, ik ga dan niet de discussie met u daarover aan. Het gaat om het feit dat de Waandtoren-CV een speciale positie heeft. U bent als wethouder, heeft u dan contact met de Waandtoren-CV... op basis van de contracten die u zojuist heeft aangehaald. Tegelijkertijd stelt u dat de inschrijver een aparte marktpartij is... Maar ik constateer, althans ik lees hier in deze berichten, dat de Watertoren CV onder één hoedje als het ware heeft gespeeld met de Architecten. En ik kan u daar een voorbeeld van geven en daar ben ik persoonlijk wel van geschrokken. Ik heb de brief gehad van de heer de Graaf en vervolgens open ik het bericht en dan zie ik hier dat de heer Mual, dat een architect is bij Architecten, allerlei opmerkingen heeft geplaatst. ...in de brief aan mij van de heer De Graaf... ...die u ook heeft voorbesproken met Van de Graaf. Dus op deze manier krijg ik dan de indruk... ...dat de springte architecte ...telkens weer samen met Van de Graaf heeft samengewerkt... ...en omdat u die speciale positie ziet met Van de Graaf... ...krijg ik het gevoel dat dan de inschrijver springtei... ...op die manier, op een, een of andere manier... Uh, in, dat, ...in het contact wat u met uw wapentoren cv heeft gehad dan enigszins is bevoordeeld. En nogmaals, die conclusie trek ik nu niet... want ik constateer dat nu eventjes zoals ik dat nu zie. Ik wacht het onderzoek af. Maar ik moet zeggen dat dat gevoel wat ik hier dan heb... Ja, dat, dat, dat, dat is een slecht gevoel. En daarom wil ik van u weten... hoe ziet u dan die verhouding tussen de Watertoren Cv en de Springtij? Want u kunt mij niet vertellen dat Springtij en de Watertoren Cv... niet altijd heel, samen, heel erg hebben samengewerkt. Dank u wel, meneer Beeler. Meneer Demmers, wilt u die laatste vraag... Beantwoorden. Um, ja, dat is een lastige als het een gevoel is. En uh, ja, als bestuurder kan je niet altijd uh, van gevoelens uh, uitgaan, zoals u nu doet. Verder nog even de opmerking van uh, in mijn ogen. Nou, dat is niet in mijn ogen. Er staat allemaal klip en klaar op papier. Uh, voor, uh, laatstelijk en jaren geleden. Dus uh, dat is niet een bepaald subjectief inzicht uh, wat ik uh, zou hebben... Verder, eh, het onder één hoedje spelen is een negatieve connotatie. Ik zou ook eh, van een andere inschrijver, inclusief zijn omgeving en een publicitair bureau, ook kunnen zeggen. Met een bepaalde financier dat ze met z'n drieën onder één hoedje spelen. Dus ik denk dat u eh, nu een beetje eh, te ver gaat eh, in uw eh, argumentatie. Dank u wel, meneer Demmers. Zijn er nog andere vragen aan de wethouder? Meneer Hermsen, daarna mevrouw Geurensen. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het gaat met name, uh, maar misschien heb ik het verkeerd opgemerkt. U heeft het over uh, het noemen uh, van het feit dat de uh, Watertoren-CV een belangrijke speler is. Dat benoemt u ook, dan zegt u in een notariale acte, is dat vastgesteld. Um, u zegt ook in feite, uh, ja, ik kon eigenlijk niet om de Watertoren Cv heen. Die brachten ook die 3000 vierkante meter in. Is het niet zo dat de Raad als laatste mag beslissen over hetgeen wat er gebeurt met de Watertorenplein... als het gaat om het bestemmingsplan, de uiterlijke, uh, het financiële gedeelte... De, de cultuurhistorische en monumentale status van de Watertoren? Hoe ziet u dat dan? Nou, uh, u heeft nee, het maar... over het plein. Nou, dat is uw goed recht... Er is niks mis mee als u over het plein hebt. Hoe, wat voor soort bebouwing, als je stedenbouwkundige financiën... wat er verder bij zit. Daar is ook niks mis mee, maar daar heb ik ook niet op gefocust en gecorrespondeerd. Ik uh, heb het belang van de gemeente Zandvoort in ogen gehouden... met die 50% opbrengst van de renovatie van de toren. De deplorabele toestand uh, van het hele ding. Uh, en uh, de contractuele zaken waar wij aan vastzitten... Met de eigenaar van de toren. Dus op een of andere manier. Wilt u dat dan integraal en tegelijk ontwikkelen. Zullen de inschrijver 1, 2 of 3. Bij elkaar moeten komen. En dat was het doel. Waar ik mee bezig ben geweest. En dat. De eigenaar van de toren. Water CV. Wat meer aandacht heeft gehad. Dat komt. Omdat. De andere inschrijvers. Eigenlijk alleen de kans hadden. Inclusief de regels die erbij horen voor het Watertorenplein. En met de Watertoren-CV is niet of weinig ge uh, gecommuniceerd. Dus daarmee overtreed ik eigenlijk met die inspanning als ik het zo zou doen. De, de opdracht van de raad om de integraliteit uh, uh, een grote kans te geven of te realiseren. Zo is het gegaan. En dat is mijn insteek geweest. En uh, ja, dat is dan beoordeeld uh, door uh, de portefeuillehouder uh, integriteit als uh, helemaal verkeerd. Dus ja. Aanvullende vraag, meneer Hermsen. Ja, het is echt een ter verhelding, omdat er gewoon expliciet staat, uh, ook na levering van de toren. De raad blijft dus vrij over de bestemming van de toren plus herbouwmogelijkheden, het aanzicht, de omvang en de hoogte naar eigen inzicht een keuze kunnen maken dan hebben we het hier toch ook echt wel over de toren, of niet? Meneer Demmers. De nee, ik heb het niet goed verstaan. Meneer Hermsen, nog een keer graag. Nog één keer? Dat, dat doe ik graag. De Raad blijft dus vrij over de bestemming van de toren... plus de herbouwmogelijkheden, het aanzicht, de omvang... en de hoogte naar eigen inzicht een keuze kunnen maken. Ook over de beeldkwaliteit, dat kan ik nog wel even toevoegen... die in het bestemmingsplan moeten worden omschreven... zijn nog geen beperkende teksten in de overeenkomst opgenomen. Maar dat geeft eigenlijk aan als ik het hier zo lees, dat de raad ook nog over, over de toren gaat. Ja, meneer Heimsen, en u citeert nu uit? Ik heb het hier nu over de, uh, de notitie die hoort bij de koopovereenkomst. Oké, okay. goed. Meneer Hemens. Ja, voorzitter. Ga ik ook een voor... Eerst een verhelderende vraag naar u toe, uh, meneer Hermsen. Heeft u over het aanzicht van de toren? Wat u nu opleest. Nee, ik, ik citeer hier letterlijk wat in uh, de, de beantwoording van de vraag rondom de besluitvorming... over het, de notarele akte van de verkoop van het Watertorenplein en de Watertoren. Of ja, eigenlijk dat, van de Watertoren. Ja, uh, de verkoopakte heeft u het over. Er zijn allemaal rechten en plichten over en weer... Zeker, zeker. Maar ik heb het hier echt over de notitie. Dus dat is echt de beantwoording van de vraag die de Raad in 2006 gesteld heeft. Nou, voorzitter, ik grijp terug naar een wat eerder document. En dat is van 10 april, jongsleden. Indien de hernieuwde planafweging leidt tot een gelijke eindscore... ...geldt dat het plan met de hoogste grondwaarde en de hoogste score... ...ten aanzien van de haalbaarheid van een integrale planontwikkeling... ...doorslaggevend is in de plankeuze. Dus 10 april staat hier al integrale planontwikkeling, hoge score, doorslaggevend. Naast de grondwaarde. Dus ik zie niet in wat er verkeerd is gegaan. En die vraag, en het antwoord wat daarop gegeven is in 2006... die kan ik niet helemaal plaatsen. Dank u wel, meneer Demmers. Ik kijk nog even rond, anders gaat het college verder. Mevrouw Curentson. Ja, voorzitter. Ik denk dat we hier toch wel... Um... Even luisteren naar wat u zegt meneer Demmers, een probleem hebben. Tenminste een probleem, dat we wel eerder. Maar u geeft eigenlijk aan van uh, mijn handelwijze, uh, daar sta ik achter. Ik kon feitelijk niet anders en uh, gelet op de hele situatie waar ik op was. Maar ik kan er verder niet op ingaan waarom ik ben afgetreden, wat er ligt geheimhouding op. Kunt u dan, wat daar ligt geen geheimhouding op, herhalen wat u heeft verteld in het seniorenconvent, waarom u bent afgetreden? Ik weet niet precies wat ik daar gezegd heb. Ik heb het wel uitgelegd. Ja. Kunt u het dan nogmaals uitleggen wat u daar heeft gezegd waarom u bent afgetreden? Meneer Duis. Dat ga ik niet doen. Dat was ook geheim. Dat is niet geheim, meneer Demmers. En dat, dat is het punt namelijk, dat heb ik expliciet nog gevraagd. Het wat ja. daar gezegd is, is niet geheim. Ja. Dus kunt u exact, nou niet exact, dat kan ik u niet van u vragen... maar kunt u in de geest herhalen wat u daar verteld heeft? Meneer Dermers. Uh, ja, uh, door uh, de indruk uh, gewekt te hebben... of uh, bij anderen de indruk mogelijk gewekt te hebben... dat ik uh, niet uh, in tegen gehandeld heb... en uh, in speciaal uh, als het gaat over de gedragscode... Uh, heeft het uh, college... Uh, ...de overige collegeleden uh, onder regie van de Portefeuille Integriteit... Uh, ...mij het uh, uh, advies gegeven om uh, op te stappen. En ik heb daarna ook verteld dat eigenlijk de raad daarover gaat. Over het benoemen en ontslaan van wethouders. Kunnen we niet uh, dat de hele uh, discussie of... Uh, het dilemma integriteit, als het over mijn persoon gaat en mijn handelen in dit project. kunnen we dat dan niet in de raad brengen? <kijkt> en dan kan de raad uitmaken: moet die man blijven of moet hij weg? Nou, dat werd niet geaccepteerd door de collegeleden. Het moest snel en rigoureus. En kunnen we morgen even de ontslagbrief krijgen. en um, afspraken voor de pers waar uh, jij ook bij moet zitten. Ik dus zei, ja, nou gaat wel een beetje snel allemaal. En uh, nou ja, het punt was dat ik dan een verweer had geschreven op zondagavond... naar aanleiding van het verslag uh, op zaterdag. Uh, en op dat verweer, en dan gaat het over integriteit... en dan gaat het over gedragscode... en dan gaat het over de Algemene Wet Bestuursrecht... Artikel eh, A, B en C over het verzenden en ontvangen van e-mails, hoe dat zit en waarom wel en waarom niet. Daar is door eh, de voorzitter eh, niet op ingegaan. En eh, ja, dan hield het een beetje op. Terwijl ik vond, het verslag was een concept. Nou, en dan leef je je in en denk je, ja, dit is niet waar. Dit klopt gewoon niet. Dit is niet correct. Kunnen we daarover praten? Mevrouw, daar is niet over gepraat. Minimaal. Dus ja, het was eigenlijk al in de hoofden, dit is geen zuivere koffie, die meneer Demmers die moet gewoon weg. Nou, kan. Er was eigenlijk één zaak bij die me heel erg getriggerd heeft en die ga ik dan nu niet vertellen. Maar dit heb ik ongeveer verteld in het seniorenconvent. Dank u wel, meneer Demmers. Graag gedaan, voorzitter. Meneer Berendsen. Ja, ik heb toch nog een vraag aan, uh, meneer Demmers. Want, uh, u praat net over de kosten. Uh, en, en, want dat was een kader, hè, een meegegeven uh, beslissingskader... waarop uh, gescoord kon worden door de partijen. En uh, ik heb daar toen al op gewezen... van uh, in hoeverre zijn die kosten nu eigenlijk, uh, eigenlijk vast. Uh, omdat die als, als, als punt zijn meegenomen... Maar u schrijft zelf in 18 juni... een van de e-mails die hier voor me liggen... van eh, volgens mij moet er nog enig inzicht komen... ten behoeve van de afweging... als het gaat om kader van integraliteit... en de contractuele overeenkomst... om de winst te delen. En dan, verder, dan praat u over de ontwikkelings... Eh, of liever gezegd eh, voor toren en omgeving... moet een exploitatieovereenkomst komen. En dan staat er verder... nu eerst en vooral inzicht in de renovatiekosten en opbrengsten... in scenario 2 en 3 gesplitst naar bouwkosten en stichtingskosten. Dus met andere woorden... Uh, die, ...dat kader was dus eigenlijk op 28 juni helemaal niet bekend... ...want die kosten waren helemaal niet helder. Dat schrijft u zelf op 18 juni. Nou, Excuses. Uh, uh, wat is uw vraag, meneer Berendsen? Mijn vraag is dan, van, is dus dat kader dan op 28 juni wel goed meegenomen... ...als u zelf op 18 juni schrijft dat die kosten eigenlijk nog niet allemaal bekend zijn? Ja, dat is dan wel waren, een. Nee, ja, juist, maar die, die kosten en de opbrengsten. die waren bij uh, het antwoordkapparaat wel bekend. maar nog niet bij mij. Dus daarom vroeg hij dat. Als aandachtspunten. Goed, mijn voorstel is dat uh, ik nu een gedeelte doen. Er komt ook nog een tweede termijn, meneer Kramer. Want ik heb het idee dat we een beetje in een cirkel aan het redeneren zijn. Voorzitter, uiteraard dat u dit ook het woordje mag doen, maar er is eigenlijk wel nieuwe informatie gekomen door de heer Demmers. En dat, ja, dat, dat daagt hier nog een beetje, zeg maar ook hoe de procedure is gegaan. Want ik heb daar namens onze fractie ook in eerste instantie een verklaring over gegeven, hoe wij uh, vinden dat wij niet op de juiste manier zijn uh, geïnformeerd. Um, daar krijgen we eigenlijk nu een bevestiging van, van de heer Demmers... Uh, hoe, dat, hoe dat is gegaan, hoe hij eigenlijk voor het blok is gezet om, uh, om af uh, te treden. Ik vind ook dat het zeg maar niet aan een seniorenconvent is om dit soort dingen te bespreken. Dat, het, het, het blijft altijd de gemeenteraad dat het, het hoogste orgaan is. En ik denk dat we daar ook u op kunnen aanspreken... Uh, dat, dat wij als, als raad moeten worden geïnformeerd. En het is eigenlijk nu, vanavond voor het eerst, dat ik deze informatie uh, uh, krijg. Daar is gewoon heel veel onduidelijkheid over geweest. Dus, um, ja, en, en de heer Demmers laat nog steeds niet het, het achterste van zijn tong zien... want hij houdt ook dingen voor zich. Dus uh, dat, dat, dat roept ook alweer vraagtekens op dat hij bang is om iets te zeggen. Dus ja, wellicht dat, dat u dat dan... Uh, een, ...een duiding aan zou kunnen geven wat dat dan zou kunnen zijn. Maar, ja. Geen idee. Ik, ik kan veel, meneer Kramer, maar ik kan geen gedachten lezen. Nee, maar er is en wel wat, is, is, is wat gebeurd. De, de heer Demmers ook, is emotioneel. Valt van mij toch? Nou, ik vind van wel. Meneer Kramer, maar ik heb er wel behoefte, behoefte aan om in de volgorde ook een ieder uh, datgene te laten zeggen... ...wat voor uw raad wel of niet wenselijk is. Dat er aanvullende vragen gesteld kunnen worden... En dan kunt u uw eigen beeld zo niet of wel vormen daarover. Dat lijkt me ordentelijk. Dat is de reden waarom ik verder wilde gaan. Ja? Uh, voorzitter, staat u me toe om nog één opmerking te maken? Uh, als u kort en bondig bent wel, meneer Demmers. Ja, ik ben kort en bondig. Uh, wat mij in het hele gebeuren rond mijn ontslag dan ook wel uh, opgevallen is. Dat, uh, en daar dank ik uh, de voorzitter voor... Om een extern onderzoek te laten plaatsvinden over het geheel van mijn ontslag en de reden daartoe. Alleen ik vond de opgelegde druk in zoverre apart. Dat je eerst dan ontslag neemt en daarna gaat onderzoeken of dat wel goed was. Dat viel me een beetje op in het heel verhaal. Dat was de opmerking voorzitter. Dank u wel meneer Dennis. Ik meld even voor het verslag dat meneer Cohen is binnengekomen. Welkom. Um, er is veel gezegd. En er wordt ook veel uh, gevraagd. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar volgens mij is de kernvraag... Hoe willen we als bestuur in Zandvoort omgaan met elkaar? En dat zou je als stijl kunnen doen. Maar je zou dat ook als open en transparant kunnen betitelen. Noem het maar op. En om dat wat te duiden. Want die discussie heeft zich in het college afgespeeld. Dat zal u niet verbazen. En ja, het college is een zelfstandig bestuursorgaan. En kan elkaar daarin de maat nemen. We zijn volwassen mensen. Allemaal ouder dan 18. En ja, dat gaat er af en toe stevig aan toe. Dat zal u ook niet verbazen. Dus het bestuursvergaan college kan een aantal raken dingen tegen elkaar zeggen. En voordat ik dat ga doen, ga ik met u uh, een aantal mails doornemen. En dat gebruik ik als opstapje om aan te geven waarom die discussie zo hectisch was in het college en de verbazing zo groot. Uh, u ziet, een van de mails is een mail van meneer Demmers van 18 juni om 1451 aan Graaf Zandvoort Planet. Dat is een mail die doorgestuurd is en het doorsturen slaat op een mail van meneer Demmers aan een medewerker van ons, de projectleider, aan meneer Bluis, de secundus en het afdelingshoofd. Daar zitten wat interne gedachtenwisselingen in. ...waarin eh, ook nog achter een andere mail zit van onze projectleider met informatie. Die mail wordt niet zichtbaar voor de anderen doorgestuurd. Dus dat is een interne gedachtenwisseling ter beeldvorming. Ik breng u naar een andere mail. Dat is een mail op 20 juni om 1853 van meneer Demmers aan... Ik denk Maasvesten, meneer Van der Graaf. Daarin staat, en nu citeer ik letterlijk de mail... het lijkt me verstandig om dit in de achterzak te houden... en niet te verspreiden, nog aan de projectleiding... nog aan de raadsleden, slash Wat denkt u dat dat doet met de organisatie, met het college en met uw raad? U had er net een discussie over. Zeker ook als in een memo in die tijd letterlijk door diezelfde wethouder wordt geschreven dat we open en transparant zijn. Dat voelt niet goed. En dan reageert de Watertoren CV met een mail aan de wethouder. En ik citeer nu een gedeelte van die dienst. Jij hebt, jij is in dit geval meneer Demmers, hebt toch zo je eigen manier om dit op een vriendelijke manier bij de projectleider te verduidelijken. Nou kun je alles vinden van die mail. Maar wat het college stoort is dat de wethouder daar geen tegenwicht heeft geboden en daar stelling heeft genomen. Dit is niet de manier waarop we omgaan met elkaar. Dan ziet u een aantal mails waarin of actief wordt meegedacht of wordt gevraagd mee te denken...